De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat Azerbeidzjan en Armenië een wapenstilstand hebben gesloten. Na ruim tien uur onderhandelen hebben de landen afgesproken dat ze vanmiddag gevangenen gaan uitwisselen en lichamen van slachtoffers. Ook gaan ze praten over een oplossing voor het conflict. Behalve Rusland willen ook Frankrijk en de VS bemiddelen. President Trump ontvangt vandaag voor het Witte Huis naar verwachting zo'n 2000 aanhangers. Hij gaat ze toespreken vanaf een balkon. Het is de eerste keer na zijn coronabesmetting dat de Amerikaanse president mensen in het openbaar toespreekt. Het tweede verkiezingsdebat tussen Trump en zijn uitdager Joe Biden gaat niet door. De commissie die het debat op 15 oktober moest organiseren heeft het afgelast. Er was uit veiligheidsoverwegingen besloten om het debat online te doen, maar Trump wil daar niet aan meedoen. Iedereen in Nederland kan vanaf vandaag de corona-app van de overheid op zijn telefoon installeren. Die geeft aan wanneer je langer dan een kwartier in de buurt bent bij iemand met corona. Mensen kunnen dan in quarantaine gaan of zich bij klachten laten testen. De app werd dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer en de officiële lancering is vanmiddag. Het weer, het is wisselend bewolkt en in het hele land vallen buien. Soms met onweer en hagel. Er staat een stevige westenwind en het wordt vanmiddag niet warmer dan 12 graden. Morgen iets minder buien, later in de middag kan de zon even schijnen... en het wordt misschien een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 See? Success, good, good. we've had good times, good, good. but remember this, been on this path of life for so long, we'll have walked a thousand miles, sometimes from ZFM. so